In de Eter op 106,9. Straks meer. Zie, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. ING gaat zijn bank- en verzekeringsactiviteiten splitsen. De structuur en samenstelling van het bestuur worden ook veranderd. ING wil met de maatregel de onzekerheid wegnemen die door de economische crisis is ontstaan. De bank maakte verder bekend dat er voor 7,5 miljard euro aan nieuwe aandelen wordt uitgegeven... om een deel van de staatssteun af te lossen. De Consumentenbond heeft bijna 20.000 handtekeningen verzameld... voor een verbod op dubieuze medicijnreclame. Bedrijven mogen in Nederland geen reclame maken voor geneesmiddelen... maar fabrikanten omzeilen die regel door niet het medicijn, maar de kwaal te promoten. De bond doelt op spotjes over bijvoorbeeld restless legs of schimmelnagels. Mensen worden ongerust en gaan met onschuldige problemen naar de huisarts... Die kan zijn tijd wel beter besteden, zegt de Consumentenbond. Eén van de beste vrienden van de Amerikaanse mega-oplichter Madoff is doodgevonden. Het is Jeffrey Pickauer. Hij lag op de bodem van zijn zwembad. Deskundigen schatten dat Pickauer zo'n 5 miljard dollar heeft verdiend via Madoff. De dood van de zakenman wordt onderzocht door de politie van Palm Beach in Florida. Die gaat voorlopig uit van een verdrinkingsdood, maar sluit andere oorzaken niet uit. Minister Koenders voor ontwikkelingssamenwerking wil 1,5 tot 2 miljoen euro extra uittrekken voor hulp aan Ethiopië. Het geld is bedoeld voor projecten die het land weerbaarder moeten maken tegen extreme droogte, zoals irrigatieprojecten. Koenders had daar al 10 miljoen euro voor uitgetrokken, maar vindt een extra investering noodzakelijk. Nu het land opnieuw door extreme droogte is getroffen. In het zuiden van Afghanistan zijn vier Amerikaanse militairen omgekomen toen twee helikopters tegen elkaar aanvlogen. Twee militairen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.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 When I leave your door When we say goodnight It hurts me more and more Cause girl it just ain't right To end a day like this With no more than a kiss and Spend the night just dreaming Of the things we're gonna miss If I had my way Girl we'd be together More and more each day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 Maar vast uh, gewaarschuwd. In dit programma, zoveel op zaterdag vandaag aan het begin van elke uur een plaat uit de jaren zeventig. Zo ook, ditmaal, The Real Thing. En can't get by without you. C -F -M. voor Zandvoort en de regio. Even na drie uur, de DTM is uh, inmiddels ten einde. de training, althans, uh, daarvan, van de race uh, van morgen. De kwalificatie, ja. Dus zo, zo dadelijk gaan we horen van uh, Albert Jan hoe dat allemaal verlopen is. Maar ja. eerst even wat ander nieuws nog. Ander nieuws, ja, net even lokaal nieuws. En uh, vorige week hadden we het er al even over, over het bandstoottoernooi. En om daar even op terug te komen, en met een uh, hoogste moyenne, en dat, dat is echt een biljartterm, hè, moyenne. Moyenne. Wat zoveel zegt als gemiddelde. Oké. Okay. Van 120 karambols in 50 beurten, dat betekent dus 2,4 gemiddeld pakte Louis van der Meij... wederom alle tegenstanders hard aan. Louis die was nog enige tijd geleden bij ons hier in de studio. Mm -hmm. En dat ging dan over drie bandentoernooi, Daar kom ik zo meteen ook nog even op. En uh, tijdens die, dat bandstoottoernooi... was er geen andere tegenstander uh, kon tegen hem op. Uh, want hij, hij zette iedereen onder druk. En hij werd de terechte kampioen. En vanaf de eerste stoot in die partij... was, was hij zeer geconcentreerd... door niet... ...te beïnvloeden en speelde onnaafvolgbaar zijn tegenstanders naar een verliespartij. Terecht, want hij is uit handen van... Terecht kreeg hij vanuit handen van uitbare Kees... ...en wedstrijdorganisator Henk Koning afgelopen zaterdagavond de bloemen in ontvangst. Ook vanaf ZFM hier, Louis. Van harte gefeliciteerd met het kampioenschap in het bandstoottoernooi. En gaan we, wat staat er dan wel te gebeuren? Is Het driebanden kampioenschap is weer van start. En dat betekent dat in de komende weken... In de café's. En dan hoop ik dat ik ze allemaal heb. Café Alex, Bluis, De Lamstraal en Oomstee. Weer de wedstrijden om het driebannenkampioenschap van Zandvoort 2009 gespeeld worden. Acht ploegen van drie spelers vechten dan op het groene laken... om de individuele kampioenschap en bovendien om de fel felbegeren café-trofee. En het drie toernooi wordt dit jaar voor de twaalfde keer gehouden. De opzet is dit jaar enigszins anders dan te doen gebruikelijk... omdat er één café minder meedoet daarom is besloten om iedere café twee teams te laten inschrijven en in iedere café twee wedstrijden te laten spelen. Wilt u er meer van weten? Loop gewoon even zo'n café binnen en u krijgt precies de overzichten en de startdata van de diverse toernooien. En wil jij meer weten over Sport in Zandvoort? Ga dan gewoon even naar www.sportinzandvoort.nl en daar vind je alle informatie van de sportverenigingen hier uit Zandvoort. Hier is Carol Emerald en back it up. www.zfmzandvoort.nl De maandagmiddag van CFM Salford horen jullie tegendeen. En tell it to my een speciale remix-versie daarvan. Blijf gewoon een lekker plaatje om uh, zo duur dan op de radio te draaien. We hadden het zojuist over hem, dat maakt het dorp nou net zo leuk en lokale radio nou net zo leuk, weet je wel. Ja. Heb je het dan Lo Louis van der Meij en wie loopt er voorbij? Louis van, Louis van, der, Meij. van der Meij loopt Louis, voorbij. Welkom. Ja, goedemiddag allemaal. Welkom in de uitzending. Nogmaals, uh, even namens CFM van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Als ik het krantenartikel uh, moet geloven, heb je van niemand de Spaan overgehouden. Ja, ze zit een beetje te, te mooi erin. hoor. Uh, ik wil niet uh, alle eer naar mij toe trekken, want dat was gewoon een heel leuk toernooi. Yeah. Ik, heb alleen, uh, ik had een goede avond in de finale, dus yeah. ze een beetje, uh, ja, ze waren kansloos eigenlijk. Maar maar, maar meer niet. De jongens hebben ook hun best gedaan. Dus, uh, maar bandstoot is alweer een leuk uh, spel. Ja, kan je nog even voor de luisteraars die vorige week niet geluisterd hebben even uitleggen wat de, de, dat voor spelvorm is? Nou, voordat je een punt maakt moet je eerst een band raken met je stootbal en dan pas een karambol. Ah, okay. Dus je moet altijd eerst één band raken. Dus, ja, nou, het is in principe makkelijker dan drie banden natuurlijk. Ja. Dus ik had ook een vrij goed gemiddelde. Maar uh, ja, drie banden blijft natuurlijk het mooiste spelletje. Ja, okay. En het is ook begonnen afgelopen woensdag. Ja, kom, dat had ik ook net even uh, vermeld en waar is het begonnen? Daar... Bij Oomstee hebben oh. we gespeeld. En, uh... ja. We hebben natuurlijk de Kika-bus erin gegooid woensdag. Ja, en ja hoe het... gaat het daarmee, uh, de... Louis? Ik denk dat we op 500 euro zitten al. Oké, okay. zo. Dus, uh... En we hebben nog heel lang te gaan, toch? En we zijn net begonnen, het seizoen. Ja, dus uh... dat ik. Klopt. <laughs> het wordt een lang seizoen en uh, we gaan hele leuke dingen. Ik heb uh, twee, uh... we mogen twee keer collecteren bij twee Albert Heijns. Dat heb ik geregeld, omdat ik er zelf werk. Okay. Dus gaan we een keer op een zaterdag doen, vlak voor de kerst. Dan hebben de mensen toch wel wat geld extra. Ja. En dat gaan we in Overveen doen en in Zandvoort. En uh, ja, dat is leuk En dan kunnen we proberen uh, Nou, ik schat uh, de mensen wel in van Albertijn uh, Voor 1000 euro okay. En dat, uh, dat zou leuk zijn Geweldig, maar even, even terug naar drie banden uh, Ik heb begrepen dat er één, één, één café Doet niet meer mee Dus er is een iets andere opstelling uh, Ja, we komen. zijn met vier uh, cafés nog over yeah. En alle cafés hebben twee teams yeah. En we, houden dus op, we blijven 24 spelers hebben Ja, dat is gewoon leuk We spelen alleen meer uh, acht avonden nu dus dat is uh, drie keer woensdag en vijf keer op zaterdag. En afgelopen woensdag was het de eerste keer bij Oomsteen. Oké, okay. en uh, hoe, is, hoe is die uh, avond voor Nou, de start van mij was niet zo uh, sterk. Oké, okay. uh, maar, nee, maar goed. Uh, er zijn uh, ook andere mensen die heel goed gebiljard hebben woensdag. En ja. ik heb gewoon uh, een slechte avond gehad woensdag, maar dat maakt niet uit. Het is ja. nog lang. Ja, klopt. En uh, hoeveel teams? Je oh, zei het al, twee teams per, uh, per café, café. Café Bluis doet mee. Ja, uh, de Alex, de, Alex de, de, de Lamstraal en Oomstee. Oké, en wanneer is de grote finale? Weet je dat toevallig zo uit je hoofd? Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar die ja. is ergens in december. Ja, ik zal dus uh, de luisteraars vast even attenderen. Zet me vast in de agenda, want op zaterdag 12 december is de finale en dat is in de Lamstraal. Dat is traditioneel, hè? Nee, elk jaar is een andere locatie. Finale. Oké, dus nu in de Lamstraal. Nu in de Lamstraal. En aankomende zaterdag spelen we in Café Alex. Café Alex, en dat begint altijd om een uur of? Kwart over zeven. Kwart over zeven, oké. En dat gaat door tot s'avonds laat, hè? Nou, we waren kortstel twaalf klaar. Afgelopen woensdag, dus dat is netjes met twaalf partijen. We spelen ook maar maximaal twintig beurten. Je mag maar twintig keer stoten. Oké, anders wordt het te lang draaien. Anders het nachtwerk, dacht ik. Nee, Keurig. Dus De regels een beetje aangepast bij jou voor twaalf klaar. En, uh, nee, helemaal goed. Dus dat en iedereen deelnemen daar wil ik nog wel even voor bedanken. Iedereen, uh, we hebben gevraagd of iedereen ook mee wou doen met Kika yeah. die avond. Omdat het mm -hmm. bij ons was. Mm -hmm. Dus moesten ze 20 cent per poedel scoren. Nou, ik had er 14. Dus, uh, maar het is uh, echt uh, eurotjes 70, 80 eventjes woensdagavond ingaan. Zo spontaan goed, ja. door de deelnemers. Yeah. En dat proberen we gewoon uh, elke avond erin te houden. Geweldig. En uh, dan is het leuk. En ja. wij doen het ook bij de onze competitiewedstrijden. Elke café waar we ook uitspelen, nemen we de bus mee. Leggen we het hele verhaal uit en heel spontaan. Mensen uit aan de bar zelfs, een vijfje of een tientje erin. Dus het, gaat, het, het groeit en uh, we gaan voor een davend succes, denk ik. Nou, is dit een uh, horeca toernooi, uh, Louis. Wordt dat ook uh, georganiseerd door de biljartvereniging van Zandvoort? Of staat dat los van elkaar? Nee, uh, de toernooien die op het algemeen georganiseerd worden in Zandvoort doet Henk Koning meestal. En uh, ja, dat in samenspraak met de eigenaren van de cafés. Zo worden de datums bekendgemaakt en uh, de andere dingetjes die we doen. Maar Henk Koning doet meestal de organisatie. Ja. Gezellig met z'n allen biljarten. Ja. Als mensen nou uh, ook uh, mee willen doen, die denken van nou, ik kan ook wel aardig biljarten. Kunnen ze zich uh, ergens aanmelden of een keer komen kijken bij jullie? Ja, uh... nou, ze kunnen altijd komen kijken. En uh, er is altijd op woensdagavond is er, uh, biljartles bij Oomsteen. Dat geef ik zelf. Daar heb ik nou drie mensen... Uh, Kijk, ik heb er eigenlijk vier, maar één is zeventjes uh, tijdelijk uh, eruit, okay. maar drie mensen en die uh, zijn uh, behoorlijk in een jaar vooruit gegaan, dus dat is gewoon leuk. Dat, uh, dat biljarten wordt nog wel eens uh, verward met poelen? Ja, poelen hebben we gehad, hè. Ja, is er uh, iets niet meer poelen? Poelen is, uh, is wat minder uh, denk ik, maar ja. In uh, die de, de café uh, staan ook tafels en, en geen poeltafels. Pool, uh, Nee, oké, okay, maar je biljarten... Ja, de, de gaatjes komen er wel vanzelf in, af en toe. Maar... <laughs> dat, dat bedoel ik. <laughs> ja. Dan weet ik nog dat de café Ooms heeft vorig jaar een nieuw laken erin gelegd. Dus, uh... nou, bij de uh, meeste cafés gaan er twee keer per jaar een nieuw laken op. Zo. Ja, dat is best kostbaar. kost 600-700 uh, ja. euro. Zo, zo ik. Maar goed, dat moet je er voor over hebben. Als je, je moet goede uh, spullen hebben om te biljarten. Ja, klaar. Het ja. materiaal is halve werk goed materiaal. Gezellig, biljarten met allen. Dankjewel Louis voor okay, de komst in uh, de update. studio. Ja, bedankt en uh, fijne middag. Nog en we succes. spreken je volgende week wel weer. Uh, <laughs> eens. hartstikke bedankt. Dat, dat komt okay. helemaal goed. Dankjewel. Van de Joyce Colling. This girl has got... To, to play. Go got to play. To ja, play. speelt zelf de gitaar. Zal lekkere muziek, hoor. Dus, uh, heerlijke, heerlijke, ja, swingende, jazzy-achtige muziek van Joyce Cooling. Dat brengt mij... <laughs> Wat een, ja. wat een bruggetje. Hè? Wat wou je doen? <laughs> Naar uh, de inmiddels uh, gefiniste jongens van uh, de DTM. De kwalificatie zit net, uh, is net uh, geweest. Oh, we gaan een race update doen? We gaan een race nou, update okay, doen. CFM, Race Radio, Report. En daar is dan Albert-Jan met de Pit Report. En dan gaat het over de DTM. Ja, en de DTM is weer terug waar ze de, de, dit jaar ook zijn begonnen. Op Hockenheim. Dus als traditioneel is de laatste race, wordt die gehouden op Hockenheim. En ja, het is ongemeen spannend bovenin. We hebben in principe nog twee, dan wel, nou, laten we zeggen, twee titelkandidaten. En het is natuurlijk niks mooiers als je, als je de laatste wedstrijd van het seizoen de beslissing moet gaan vallen. Want voor de kwalificatie stond Bernd Schneider op Scheider op 1, 2 gevolgd door Peffert en 3 Ekstreum. En als je dus weet dat uh, tussen de nummer 1 en nummer 2 maar 7 puntjes verschil zit... Zo'n spanning al om. ben je natuurlijk erg benieuwd naar de startopstelling, van, uh, of de, de uitslag van de kwalificatie. En uh, de kwalificatie uh, is gewonnen door iemand die was dit jaar voor het laatst uh, uh, achter de present zal geven aan het DTM. Dat is de, in het algemeen klassement op de derde plaats eraan de Ekström. En die heeft 41 punten. Dus die is zo goed als uitgeschakeld voor de titelkandidaat. Als kind, als titelkandidaat. Maar dan komt het op 2. Gary Peffitt. Gevolgd door nummer 3 Scheider. Dus de nummers 1 en 2 in andersom volgorde morgenochtend op de startgrid. En uh, wie doet het nou beter, Mercedes of uh, Audi? Uh, overall, en dat is natuurlijk hetzelfde als bij het de Formule 1, krijg je dus ook, uh, zoals ze dat noemen, de DTM team toen Dat is dan Duits voor uh, dus de posities van het team. Natuurlijk. En die wordt aangevoerd door niks minder dan Mercedes-Benz. En uiteraard op uh, korte afstand gevolgd door uh, de Audi's. Want het gaat meestal tussen de Audi's en de Mercedes. Dus ook morgen daar de ontknoping van de Team Wehtong. Dus het zou een dubbelslag kunnen worden voor Mercedes-Benz. Maar dat loop ik vooruit op wat er morgen gaat gebeuren. Ik heb begrepen dat RTL7 deze race morgen uitzendt vanaf drie uur. Dat zal wel aan de rechter liggen, want de ARD begint de uitzending om kwart voor twee live. Dus zodra het RTL 7 is, is de race eigenlijk al uh, afgelopen. Dus ik adviseer de uh, autoliefhebbers onder u om hem kwart voor 1 in te schakelen op Duitsland 1. Want dan kan hij live getuige zijn van de ontknoping van het DTM 2009. Als ik uh, dat zou horen van, uh, van jou Albert-Jan, dan doet uh, Nederland gewoon niet mee aan de wintertijd. Uh, dat is waarschijnlijk het probleem. Nou ja, ik hoop dat de Nederlanders hem wel omzetten dan, want anders uh, hebben ze het mooi weer mis. <lacht> dat was een hele goeie. Uh, bedoel, ik kan me niet voorstellen dat de luisteraars na het horen van dit programma niet vergeten... Om om hun uh, klok een uur terug, terug te, te zetten. zetten. Morgen kwart voor twee, live de ontkneping van het DTM-seizoen 2009. Dat wat betreft de DTM. Hier is Madonna met Like a Virgin. Bij de zaterdagmiddag van Sieve enzovoort hoorde je Madonna en Like A Virgin. Het raadje plaat uit de jaren 80, volgens mij iets van de 1984 of zo. Ja, ik weet niet of Roy van Buren het gehoord heeft, maar slecht nieuws voor ons Roy. Ja, het afgelopen uur, het nieuws. Wij mogen niet meer vliegen als diabetes. Echt waar. Meen je niet? Ja, nee, dat zeiden, zeiden ze echt in het nieuws. Ze bedoelden waarschijnlijk de piloten, maar ze zeiden, diabetici mogen niet meer vliegen. Nou, mooi is dat, daar gaat onze vakantie. Dag. Dag. Gelukkig zijn we nog net even weg geweest. En dat was lekker hoor. Zo. Met de sneltrein naar, naar Zandvoort? Naar Alt Alt Alticum en Didim. Ja, daar ben je stil van hè? Ja, daar ben ik even stil Zo. van. Wat wilde. Oh ja. Zeg het eens. Radio NL is in de prijzen gevallen. Nou, dat komt waarschijnlijk doordat ze heel veel Nederlandstalige muziek draaien. Ik wil ook in de prijzen vallen. We ah, okay. gaan het gewoon proberen of het lukt met deze plaat. Je weet het maar nooit. Je man van Palavari, bona Ok okay Singing to you My team is a viola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 Bij die rijkers, die Marokkaanders en die Turkelui, oh, die bouwen alles goed. Ons Onze Nederland, die ideale land gewoon, ons, ons hij een half jaar in Nederland in geweest. geweest. Bij ons waagman Peter, ons kon ze strees, ons hij genoot van zijn wereld.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 Vloek s'ochtends in die file, andere manlui stijgen. Terwijl die vrouwen met die kinders keurig in die thuisland blij. Ons echter niet allemaal greep, die al eerden die je huis niet blijft van mijn Apartheid is een schone zaak, maar hoe kunnen we Want Om zijn half jaar in Nederland geïnst. bij een zwart keten, en ons onze in ons vier al die dagen feest, want er al niet in zo'n schoonland geweest. Voor ons is Nederland een grote lui lekker land, die gelijke rechters leggen in die prillen En nu die zaken voor ons plankjes in Zuid-Afrika lopen uit de hand. Staaltje, gewoon. Maar een prachtig nummer. Snelwein. Hartstikke mooi gezongen door Karin Bloem. Zuid-Afrika was dat inderdaad. Daarvoor trouwens uh, Jasmit, tezamen met Damarou en Zoe. Ik heb een tuintje in mijn hart. Nou, als we nou die prijs niet winnen voor Sterren.nl? Nee, ja, radio.nl, radio cfmradio.nl. Daar vind je wel zo dadelijk na vijf uur uiteraard weer Roy on Air. Hij is weer terug van vakantie, terug van weg geweest. Roy, welkom terug. Hey, Roy. Danku thuis? Dank, ja, Dank je wel. je Gelijk applaus. Ja, je krijgt meteen applaus. <laughs> Heel me geweldig. Applaus voor Bedankt. de Roo van jullie. Ja, dat gaat ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, helemaal goed. <laughs> <Klok moet laughs> Mooie ontvangst zo bij ja, op Zaterdag, Roy. Ja, heerlijk. En dat applaus dat verdien je, want het kunstfestijn komt er weer aan morgen. De Reunie, hè? De Reunie. De Reunie. Je hebt allerlei filmopnames gemaakt, zet een groot scherm neer in het muziekfestival, of een muziekpodium. En dan uh, zend je de clips uit zo Of uh, hoe gaat dat in zijn werk? <laughs> ja, ik weet dat het niet. Dat is ook wel een heel leuk idee trouwens. <laughs> <Ja. laughs> Ideeën uh, bij zo'n verroepszaterdag. We moet uitkijken wat je tegen Roy zegt. Of voor het weet doet hij er wat mee. <laughs> <laughs> nou, alles wat mensen zeggen tegen me doe ik heel vaak wat mee. En, of dat vind je weer een andere conceptvorm. Juist. Maar uh, Reunie, de Reunie. Aankomende zondag, morgen dus. Uh, vanaf twee uur in de muziekpavillon. Ja, afsluiting van het seizoen hè. Weer een heel mooi seizoen hebben we gehad. Met allerlei leuke evenementen. Ook leuke artiesten op. Het, uh, ...op het um, uh, Raadhuisplein. Onder andere natuurlijk die fantastische mevrouw uit Amsterdam... ...die uh, heel erg mooi Amsterdams kan zingen. Uh, die kreeg wel de tent plat daar. Ja. Maar dan het uh, Kunststijn 2008 en 2009 hebben we bij elkaar gehad. En uh, alle twee hele leuke uh, evenementen. Totaal verschillend. De ene was drie keer, de andere keer was, vond maar één keer plaats. Maar je vindt wel behoorlijk veel talent uh, daar uh, in het... Uh, in het kunstverstijnen. En die talenten hebben we eigenlijk een beetje geselecteerd. Nou, er kwam een hele mooie uh, selectie uit. Maar we konden daar uh, gewoon uh, drie shows waarschijnlijk van geven. Ja, echt waar? Ja, want hebben we hebben wel heel veel talenten. Dat Heb je alle winnaars gewoon uh, morgen op nee, het podium? Nee, dat vind ik wel uh, heel erg jammer. Maar vanwege de herfstvakantie. Die is natuurlijk nog uh, aan het eind daar. Ja. Um, we konden de heel, laatste dag. Ja, konden heel veel. Uh, <laughs> wie komt daar nou aan? Jezus. <laughs> ja. Het lijkt kusie wel. <laughs> daar komt en, onze lunch. <laughs> ja, <laughs> voor later lunch. Maar... Um, maar in ieder geval uh, het uh, Kunstverstijn. Ja, ja. We, hebben, we hebben helaas één, één winnaar eigenlijk. Uh, Bianca Dorsman was de, de eerste winnaar. En, en uh, Project die is uh, de tweede winnaar van het Kunstverstijn. Ja, en die hebben wij. En uh, Bianca Dorsman, ja, die heeft of de heel druk of gewoon geen uh, tijd voor. Ik ja. geloof, dat is hetzelfde. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, helaas. Maar uh, we hebben wel heel veel leuke we wel andere vol programma. Uh, we hebben een onder... twee uur durende twee, show. oké. Okay. Uh, misschien een uh, leuk primeurtje. We hebben een nieuwe schrijfster in Zandvoort, uh, Din Droomgezel, uh, mijn vriendin. En die gaat ook uh, tijdens uh, de reunie eigenlijk zingen. Dus we, we, het is wel een reunie van het Kunstenstein, maar je ziet ook talent uh, uh, die dan niet mee heeft gedaan aan het kunstestijn. Ja, okay. In ieder geval, Support act noemen we ja, dat Support dan. Act. Is toch leuk, hè? Zijn vriendin. Din, ja. Ja, vriendin. Kan heel schoorvoeten het uit. Maar ja. Vriendin. En die luistert naar de naam? Din. Ja, ja Din. Eh, vriendin. Oké. Vriendin. Okay. Lekker Din. Lekker din. Um, ja, uh, din, din betekent in Turks godsdienst. <laughs> dat is allemaal grappig. Ja, ze zeiden allemaal van, uh, hoe heet je nou? Zeg het nog een keer. Din. din. Hoe laat beginnen jullie morgen? Morgen om twee uur beginnen we met uh, Remy de saxofonist. Ja. Telefoon <laughs> goed, ga verder twee uur beginnen. Jullie en um, dat Remy de saxofonist, en um, daar beginnen we mee. So. daarna hebben we uh, Mr. Popping, dat is een uh, Popping dance en uh, ja, die kan gewoon als robotachtig uh, uh, optreden. Ja. En, uh, <laughs> Ga verder. Sorry, ik viel een beetje stil. Ja. En, maar um, we helpen je er wel doorheen, hoor. Ja, dat is helemaal komt goed. Helemaal heeft goed. Zijn, man heeft zijn eigen radioprogramma. Doet, organiseert ik weet niet hoeveel festiviteiten. Maar als je hem interviewt, dan komt hij er niet meer uit. Ja, bij Sofid op Zaterdag is het allemaal een beetje enger, natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, we waren maar, er, we er weer twee. Weer. We beginnen jullie. Ja, met Remy, daarna Mr. Popping, daarna ja. Project D. Ja. En uh, we hebben ook Maral en Quincy. Dat zijn die uh, twee leuke dames. Die uh, heel erg uh, wat uh, zongen en uh, ja. Dat heb ik vandaag. Ja, ja oké, okay, ze zongen. En, en, en, en, uh, en, uh, en uh, tot hoe laat duurt het? Oh, dat is die stoel, joh. Tot hoe laat duurt het, uh, Roy? Het duurt tot uh, vier uur. En uh, Maral en Quincy die zingen een beetje musical-achtig. Het heeft heel lang geduurd, maar ze zingen musical-achtig. En uh, een heel leuk duo, echt uh, heel leuk. Uh, Quincy gaat het heel erg goed mee. Zij, uh, zij doet uh, mee aan, uh, aan uh, talentenjachten ook, maar ook aan uh, musicals al. Dus, okay. uh, maar je ziet ook kunstverstijndeelnemers die eindigen gewoon goed. Want Bianca Dorsman is ook gewoon in, uh, in Ahoy ja. terecht gekomen. En uh, Quincy en Maral uh, gaan de musicals in. En het OK-team okay uh, doet ook. Uh, die kosten nu 1500 euro om te huren. Zo. Ja, zo. Je ziet gewoon wow. uh, mooi, een heel mooi, grote... mooi podium om te beginnen, om je carrière te beginnen, dat uh, kunstfestijn. Nou, dat, dat wil ik echt wel, wel zeggen, ja. ja. Uh, 2010 komt eraan? Ja, zeker weten. Uh, waarschijnlijk in juni, uh, juli. Het uh, ligt er alleen nog even aan of de gemeente weer uh, toestemming gaat geven om weer een nieuw seizoen in het muziekpavillon te doen. Maar uh, geloof ik gaat dat wel goed komen. Want die, die aanvraag vraag heb je hoop ik al gedaan, want dat moest voor 1 november of ofzo? Of? Um, de kunstenstijn dat regelt overzet. <laughs> okay. Maar uh, ik, uh, als ik uh, voor uh, 1 november nog weet van uh, het uh, kunstenstijn is op die, die datum in uh, de muziekpavillon, ja. Dan uh, ga ik die melding gewoon maken officieel. Want uh, okay. het is wel een hele leuke promotie die je dan krijgt als je toch even bij de gemeente... Uh, Meld. Ja, nee want dat moet allemaal, hè? die evenementen moet je allemaal voor 1 november aangevraagd hebben. Ja, dat zijn er dit jaar heel veel. Uh, voor, ja, dit jaar voor volgend jaar ja, heel veel. Voor dus volgend jaar heel in veel Zandvoort, Zandvoort leeft, Zandvoort, daar gebeurt het. Dat bedoel ik. Oké, okay, van 2 tot 4 vanaf het uh, Raadhuisplein. Ja. ja. Heel veel leuk talent. De reunie van het kunstfestijn. Ja, kom allemaal langs. Leuke afsluiting. We, we gaan ook iemand even in het zonnetje zetten. En dan, uh, ja, het wordt helemaal leuk. Ja, okay. Dan moet je Gezellig. wel de massa hebben dat uh, de zon schijnt natuurlijk. Het zonnetje is er, de zon schijnt. Roy ja. is er dus, het zonnetje ja. <laughs> Oké. Okay. Nou Roy, heel veel plezier morgen. Veel plezier morgen. En ja, en we komen leuk. Zeker even leuk. Dankjewel even voor, uh, voor de toelichting. Later. We op. Zaterdag. Weis. Zaterdag. Wel. Hier is Tessie en de Wall Street Shuffle. Van GFR via de kabel.